En ik zal jullie meteen eens wat zeggen. Ik ben ook helemaal beter nu. Oh. <laughs> Hoi, dat schepsel is. Ze heeft de eerste gekookte eitjes in de week op. Meteen voelt ze zich al beter. <laughs> ja. Hé, nee, Japke. Tussen beter worden en beter zijn. <laughs> dat is nog een groot verschil. Voorlopig blijf jij nog maar goed uitrusten. Mm, alsof jij zo lang hebt uitgerust. na jouw. Uh, jouw avontuur daar in die reddingshut. <laughs> Jongen.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 Ik ben toch zo benieuwd. Ach! Oh, kijk nou toch eens! Twee ringen. Twee gouden ringen. Oh. Geef jij je hand te zaaien? Zo is even kijken of die grote ring. Ja! Een ja. die grote ring past <laughs> precies, precies. Oh. Dezelfde knuisten als die van later. Ja, maar. Die andere ring dan. Past die ook, Jiltje? Nou, eens even kijken. Probeer het Hier maar. met je hand, Japke. Ja, ja. die oh. past ook. bestaat dus ik... maar... het. Ja, maar hoe kan dat nou? Heeft... Oh. Wacht eens even, Prachtig. Japke. Dan ja. kan er maar één zijn die dit... Hé, <laughs> hey, hij krijgt het eindelijk door, Japke. Japke, heb jij... Ja, Anje, dat heb ik nou eens geregeld. Want als ik op jou oh. had moeten wachten. <laughs> ja, nou zit je er aan vast, mannetje. Hé, hé, hé, wacht eens even. Ha? Kijk, er zit nog een ringetje in dat doosje. Ach ja. Maar, dat is jouw zilverhug. Ja, die kluis voor jou was makkelijk genoeg, Arjen. Maar voor de ma van Japke moesten we een ander ringetje hebben. Ja, maar dat ringetje, dat had je toch? Ja, ik heb dat ringetje laatst wel weggegooid. Maar ik heb wel heel goed gekeken waar het terecht kwam. En toen ik wegliep, heb ik het toch maar meegenomen. Oh, sloorie die je bent. Oh. Dat je me zo even de ene koor nog naar dat ringetje hebt gevraagd. Ja, ja. je ziet het Arjen. Komen oh. moet je nooit helemaal verloven. En nou heb ik nog een voorstel. Arjen, luister. Hmm? Jiltje en Laas gaan in september trouwen. Ja, en wij ook. Wat? Op dezelfde dag. Hoe weet jij? Dat was wat ik juist wilde voorstellen. Hoe weet jij nou dat nou, ik dat... Nou, daar heb ik het al met Laas over gehad. Dat hebben wij al afgesproken. Wat? En dat achter mijn rug om. Oh. oh. Beloof me, Japke. Als het erop aankomt, dan zijn mannen nog minder te vertrouwen. <laughs>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 Dat ze die smerige ziekte heeft overleefd. De Heer heeft haar willen sparen. Daar moeten wij dankbaar voor zijn. Goedemorgen, Hille. Hoe hm? oh, bent u die nieuwe gast? Alsjeblieft, een lekker kopje koffie. Dankjewel. Zeg, Mim. Arjen heeft gevraagd of ik de lokeenden in de kooi zou willen voeren. Dat ga ik dan maar even doen, hè? Ja, hoor. Dat zou ik maar doen, Heertje. Ja. Dag, Hille-Roos. Tot ziens. Dag, uh, Pamke. Hille?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 Misschien zitten we wel allebei aan die tafel. Ik dan natuurlijk helemaal achteraf. Maar daar zit, dat moet daar zelf maar uitzoeken. Hm, ja, ja, maak er maar wat van. Maar het is ook de vraag of Arjen maar wil. Wat? Haar werken bedoel ik. Alle dag, als boer. Oh, Maar dat wil ik thuis. En dat doet hij ook.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 Da, Hebt u voor hier een paar. Een dankbaarheid? Oh, daar! Oh, lieve, lieve, lieve! Nou, nou, kalm. Eh, kalm! Kalm, een beetje, oh, kalm met je Oh, lieve, lieve, daar!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 Friso Cox.